Welke dat datum is het vandaag? Als de zon ondergaat, dan wordt het één af. De af is de vijfde maand in de Joodse kalender. Ik zal u niet vragen om alle maanden maar op te noemen. De kinderen zijn het dadelijk allemaal wel aan het leren. Hè? Maar dit is de vijfde maand. En als het, nou het zonsondergang is, dan is het de eerste af, 5771. We hebben een thema eraan gezet. Jawe heeft macht. Geeft macht aan wie hij wil. Er is niets op aarde wat gebeurt als God het niet wil. Ik wil niet zeggen dat alles wat op aarde gebeurt Gods wil is. Want dan zou je kunnen zeggen, ja als wij zondigen, het zal de wil van God wel zijn geweest. Dan heb ik gewoon gedaan wat God gezegd heeft. Maar dat is dus niet zo. Hij heeft hele mooie uitspraken. Dan zal ik er eentje tussen noemen. Hij stelt bijvoorbeeld de koningen aan, zegt hij. Hij bepaalt wie er regeert op deze aarde. Heel wonderlijk om dat te zien. Dus ik ben maar niet doorgegaan met de prediking van de, van de richteren, waar we mee bezig zijn. Daar gaan we dus sabbat er weer over verder. Maar we gaan spreken met elkaar over, Yahweh geeft macht aan wie hij wil. En ik heb eigenlijk het thema gevonden, omdat ik heb zitten kijken naar 1-af, de datum, of ik die terug kon vinden in de Bijbel. En het is leuk, als je 1-af vindt in de Bijbel, of de eerste van de vijfde maand, dan kom je ineens per onderwerp beteken. Ik hey, dat is leuk. We gaan beginnen in nummer 20 en ik zal u dadelijk laten horen waarom we aan dit thema begonnen zijn. Toen zei jamen tot Mozes en tot Aaron bij de berg Hoor aan de grens van het land Edom. Weet u wat Hoor betekent? De berg Hoor? Hoor betekent gewoon berg. Dus de berg, berg staat er dan. Maar eigenlijk is het aan het berggebied en daar... Bij de berg Hoor. Dus ze zijn aan het berggebied. Hoor aan de grens van het land Edom. Edom ligt aan de andere kant van. De Jordaan. En de Dode Zee. Het land van Edom is het land van Ezou. Edom betekent? Rood. Goed. Kijk. Dat betekent dat je de lesjes allemaal leert. Hè? Ezou was natuurlijk rood. Of had hij rode... Rode linsen, hè? Maar, ja, zie je eens denken, lijkt er een rood haar op, hè? Nee, David die had rood haar. Goed, de berg hoor aan de grens van het land van Edom. Aaron zal tot zijn voorgeslacht vergaderd worden. Aaron zal tot zijn voorgeslacht vergaderd worden. Hij zal niet komen in het land dat ik de Israelite geef omdat de reden gij lieden bij het water van Meribah tegen mij bevel weer zijn geweest. Hij praat in meervoud. Op dat gij lieden. Eigenlijk heeft hij tegen Mozes en tegen Aaron. Weet u nog wat Mozes gezegd heeft voordat de tweede keer water gehaald moest worden uit de rots? Hij was boos op het volk van Israël, dat ze aan mopperen waren, dat er geen water was. En hij moest spreken tegen de rots... En dat deed hij niet, hij sloeg erop. En dan zegt hij tijdens het slaan, zullen wij je water geven? Wij zouden zeggen, ja dat is toch een foutje. Maar toch, als je zo dicht met de Heer leeft, je spreekt van aangezicht tot aangezicht met Abba Yahweh. Dan weet je heel goed dat het woord van Yahweh zijn woord is. En er is er maar één weg, dat is wandelen zoals vader het zegt. Dat is voor ons wel eens moeilijk om te leren. Zeker als we natuurlijk allemaal groot zijn geworden binnen de gebieden waarin we christelijk zijn geworden, zijn opgegroeid. Dan zeg je, ach, het maakt het nou zoveel uit, je hebt zelfs geleerd dat die wet van God helemaal weg is. Dat is de grootste dwaasheid die je kan vertellen. Want het is onmogelijk dat de weg, wet weggedaan zou zijn, want dan zou je gewoon anarchie hebben. Ja. Het is heel belangrijk om te weten dat hij tegen Aaron zegt... Hij zal tot zijn voorgeslacht vergaderd worden, want hij zal niet komen in het land dat ik de Israëlieten geef, omdat gij lieden aan Aaron en Mozes bij het water van Meribah tegen mijn bevel weerspannig zijt geweest. Kent u nog een ander woord voor weerspannigheid? Eh, Rebellie, wat is weerspannen nog meer? Afgoderij, de zonde van weerspannigheid is afgoderij. Het dienen van, van terafim. Of jezelf, inderdaad. God die zegt, ga links. En jij zegt, haha, ik ga rechts. Hij zegt, gedenk de Sabbatdag. En jij zegt, ja, wacht eventjes. Jezus is opgestaan op zondag. Dat is wel een leugen, maar ik vier toch de zondag. Er zijn dus allerlei dingen waar we ook onszelf tot God kunnen verheffen. En we doen gewoon wat we zelf willen. En we zijn weer spannend. En we dienen dus afgoden. Zo eenvoudig is het. Je kan beter maar geen afgoden dienen. Want naarmate dat je besef krijgt van wat afgoden zijn... ga je heel voorzichtig worden... Want vader is net zo gevoelig in onze relatie als dat u dat bent voor uw vrouw. Of uw vrouw, dat is voor u. Echt waar, er zijn bepaalde dingetjes die je dus niet meer gewoon doet, omdat je elkaar lief hebt. Als we een goede, liefdevolle relatie met vader hebben, en die hebben we, want we zijn door zijn bloed van zijn eigen zoon gekocht. We weten wat het vader gekost heeft om ons te kopen uit deze goddeloze wereld. Eigenlijk wil je helemaal niet meer weer zijn. Wie wilde nou nog graag van u lekker weer spannend wezen? Lekker iets anders doen als wat God zegt. Als je een eerlijke relatie hebt, dan wil je nog niet eens meer een leugentje verzinnen voor best Want het geeft wel scheiding. Hè? Je beleeft vader dan heel anders. Nou zegt hij, neem aan Aaron, zegt hij tegen Mozes, en zijn zoon Eleazar, oftewel el -Azar, en laat hen de berg Hoor beklimmen. Laat Aaron zijn klederen uittrekken en bekleed zijn zoon Eleazar daarmee. Dan zal Aaron tot zijn voorgeslacht vergaderd worden en daar sterven. Als dat nou je boodschap is om samen met je zoon en Mozes de berg op te gaan, dan kan je daar je jas uit doen, dan je zoon geven en dan kan je sterven. Dat betekent dat Mozes dadelijk terugkomt met Eleazar en dan is Aaron gestorven. Het staat allemaal even in twee versen neergezet. Aaron betekent lichtbrenger voor degene die het weten willen en El Azar betekent God heeft geholpen. Ik vond het toch wel bijzonder als de lichtbrenger Aaron, die het eerste hoge priesterambt heeft gekregen, ja. om daarin te dienen en El Azar zijn zoon, God heeft geholpen. Als Aaron nou zijn kleed gaat hangen over El Azar, eigenlijk is hij door de lichtdrager is hij geholpen om tot zijn taak ingezet te worden om zijn vader op te volgen. Mozes deed zoals Jaweh geboden had. Zij beklommen de berg hoor, ten aanschouwen van de hele vergadering. Het is niet zo dat het in een hoekje gebeurt. De hele vergadering Israël is voor de berg verzameld. En ze weten dat Mozes en Aaron en Eleazar de berg opgaan. Toen beklom, als we even doorgaan naar nummer 33... want ik wil even laten zien waarom we met 1 af beginnen. Toen beklom de priester Aaron de berg hoor. Naar het bevel van Yahweh, hij stierf al daar in de 40ste jaar na de uitocht van Israël uit het land Egypte, in de vijfde maand op de eerste de maand. Vind je dat niet leuk? We zitten vanavond op de eerste van de maand, en het is de vijfde van de maand. Dus zoveel duizend jaar teruggerekend, gebeurt die we nu lezen met elkaar. Wil dat zeggen dat Aaron verloren is gegaan, dat hij het land niet binnen kan trekken? Well, nee, dat heeft niks met redding te maken. Het heeft met een principe te maken. Door ongehoorzaamheid kun je in een val trappen tot je dan het doel niet bereikt. Verder kan Aaron de liefste en de fijnste man zijn geweest naast Mozes. Mozes was natuurlijk de meest zachtmoedige. En zijn broer zou wat minder zachtmoedig zijn geweest. Ja, gekkigheid natuurlijk. Maar het gaat erom dat als je een eigenlijk een fout maakt, wat je niet meer kan maken, dan heeft het toch gevolgen in je leven. En hoe dichter je relatie met vader is, hoe sneller dat je eigenlijk de scheiding voelt met vader. Je wil het helemaal niet. Net zo min als je je vrouw of je man wil bedriegen, bedrieg je ook vader niet meer. Het wonderlijke is wel, dit gebeurt op de vijfde maand, op de eerste van de maand, vandaar dat ik kwam aan het thema. Ja, wie die geeft macht aan wie hij wil. Dat doet hij ook met koningen. Moet je luisteren. Ja, vervangt aan Aaron op de eerste van de vijfde maand. Ik heb er vier stuks gevonden in de Bijbel. Nummer 33, daar hebben we het nu over. Ezra 7, vanaf vers 1, wordt op de 1 af. En twee kronieken, of koningen 25 en Jeremia 28. Heeft allemaal te maken met de vijfde maand en op de eerste van de maand. Het is wel leuk als je in deze thema's na gaat zitten lezen. Oh, dat is ook wonderlijk. Ik wil niet zeggen dat één af dan zo weer zal zijn tot wij exact dezelfde ervaring maken. Daar gaat het niet om. Er gebeurt iets in de Bijbel wel op diezelfde dag door de jaren heen. Daarom denk ik dat het vandaag goed is als we met elkaar maar eens met Jeremia gaan beginnen en met Zedekia en Gedalia. U kent Gedalia nog? Ik heb het er maar achter gezet voor de zekerheid. Een valse profeet. Maar je zal kijken wat die man dadelijk vertelt. Dat je denkt, hé, hey, zou ik nou een valse profeet van een echte profeet kunnen onderscheiden? Want deze man die spreekt zo ontzettend direct namens Abba Yahweh... Dat je zegt, jongen, jongen, jongen... als je zelf uit evangelische kringen komt of uit Pinksterkringen, zou je heel wat mannen hebben gehad die hebben gezegd... zo spreekt de Heer mijn kind. Zijn er mensen met die ervaring van u? Dat je ze hebt horen brullen en in het begin dacht je... zo, die spreken namens God... En dan wilde hij naar voren gaan of hij ook een profetie kon krijgen. Daar heb je natuurlijk geen last van gehad. Ik dacht dat wel. Dan denk ik denk zo, stel voor dat God tot mij Ga spreken door de mond van die broer. Ik zou momenteel niet eens meer in zo'n samenkomst willen zijn... ...waar deze mensen brallen in de naam van de Heer... ...en eigenlijk dingen zeggen. Met alle respect, ik wil er geen oordeel aan hangen... ...maar ik heb er ontzettend veel ellende en leed van gezien. Mensen die de woorden van God naar hen toe krijgen... ...en daar beslissing op nemen... Die totaal niet geleerd zijn dan datgene wat God te zeggen heeft. Aaron was 123 jaar toen hij op de berg hoor stierf. We gaan naar Jeremia. In het begin der regering van Sedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van Yahweh tot Jeremia. Wat denkt u van die koning van Sedekia? Was het een leuke man? Zou God hem lief gehad hebben? Nee? God zou hem wel lief gehad hebben, maar zijn daden die haat hij. Hè? Het is een verschrikkelijke koning, die sedekia. Het is gewoon een goddeloze man. Echt waar, klopt helemaal niks van hem. Ook degene wat voor hem gegaan is. Alles heeft nog te lijden aan de zonde van Manasse. Als je leest in de Bijbel, in de chronieken, wat een goddeloosheid die Manasse gedaan heeft. Er komt nog een goede koning tussendoor, een Josiaa. Schitterend als hij alles uit die tempel gaat gooien wat met afgoderij te maken heeft. Ik vind ik schitterend. Maar het is er maar eentje net op dat rijtje die even goed wordt en daarna is het weer een puinhoop. Zoals Josia eigenlijk alle rommel uit de tempel gooit, zo moeten wij onze eigen tempel reinigen. Nou komt dat woord in het begin der regering van Sedekia, de koning van Juda. Je zal maar koning van Juda zijn en Sedekia heten. Toen kwam dat woord van Yahweh tot Jeremia. Jeremia de profeet. Yahweh die zegt tot mij, zegt Jeremia, het volgende. Maak uw banden en jukken en leg die op uw hals. Banden en jukken, dat is niet moeilijk om te verstaan. Hè? De melkboer, als je van het land afkomt, de boer met zijn emmers aan het juk. Hè? Dat zijn jukken. Een juk is eigenlijk om iets gemakkelijker te dragen. Maar als je onder een juk loopt, dan loop je toch te zeulen. Dat is een mooi beeld om te, vast te houden. Maak uw banden en jukken en leg die op uw hals, Jeremia. En zend die aan de koning van Edom, Moab, aan de Ammoniet, aan de koning van Tyrus, aan de koning van Sidon. Door bemiddeling van de gezanten. Gezanten zijn mannen die door de Edomieten, de Moabieten en de Ammonieten gezonden worden naar de koning van Israël. En die koning was natuurlijk ook al niet al te koosje, die Sedekia. Hij had natuurlijk veel omgang met afgoderij. Hij had natuurlijk veel relaties met de volken rondom Israël. Waarvan God heeft gezegd, bemoei je er niet mee. Heb je geen relatie mee? Geef je dochters niet aan hen. Maar de goddeloze koningen van Israël hadden daar toch relaties mee. Door bemiddeling van die gezanten moesten ze dus die jukken gaan brengen aan de koningen van Edom, Abonit, Sidon, Tyrus, noem maar op. Die naar Jeruzalem tot Zedekia, de koning van Juda, gekomen zijn. Dus die gezanten die naar de koning Zedekia toekwamen van de andere landen, aan die moesten ze de jukken meegeven. Kun je nagaan, komen die mannen dadelijk terug uit het koninklijk paleis van Zedekia, dan krijgen ze een juk mee. Kun je het niet voorstellen, als de ambassadeur van Amerika in Nederland komt, en hebben ze hem een juk meegeven. Ik denk dat hij het moeilijk kan verklaren, als hij... ...bij president Obama komt. Ja, ik heb een juk van die Hollanders gekregen. Nou, ik stel me dat wel zo voor hier zo. Hij zegt, geef... ...hun deze opdracht... ...aan hun heren. Dus met het geven van dat juk... ...geeft hij een opdracht aan de heren van die... ...afgezanten. Aan die koningen. En dan zegt hij... ...die boodschap, die opdracht, zegt... Zo zegt Yahweh, de Heerschare, de God van Israël, dus zult gij tot uw heren zeggen. Dus jullie gaan terug naar de koning van Moab en je moet maar eens tegen je koning gaan zeggen wat de God van Israël zegt. Hoe vaak heb je al tegen een, iemand gezegd, als je naar thuis komt, moet je tegen je vader zeggen wat de God van Israël zegt. Nou, dat doen maar haast niet, hè? Maar dat wordt hier door een profeet gezegd tegen de afgezanten van de koningen van rondom. En ik denk dat het heftig is als zulke dingen zeggen. Dan zegt die God van Israël: ik heb de aarde, de mens en het gedierte dat op het oppervlak der aarde is door mijn grote kracht en mijn uitgestrekte arm gemaakt. En ik geef ze aan wie het mij goed. Denkt. Als zo je, je zoon thuis komt van een bezoekje aan zijn vriendin. En die ze aanstaande schoonvader die zegt: hier hebben je een juk voor je vader. En dan heb je een boodschap vorm. En dan praat hij over de, jouw God van jouw land. Het is een, ik denk dat het een hele rare ervaring is. He? Hij zegt, ik heb de aarde, de mens, het gedierte... met mijn grote kracht en met de uitgestrekte arm gemaakt. Ik geef ze aan wie het mij goed Zegt hij tegen de goddeloze volkeren rondom Israël. Tegen hun koningen. Nu heb ik al deze landen in de macht van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar gegeven. Dus je krijgt te horen dat die God van Israël jou heeft gegeven aan Nebukadnezar, de koning van Babel. Dat is een heftige boodschap. Ja, zelfs het gedierte des velds heb ik aan hem gegeven, om hem dienstbaar te zijn. Alles heb je gegeven aan de koning Nebukadnezar. Alle volkeren zullen hem... Koning Nebukadnezar zijn zoon en zijn zoon's zoon dienstbaar zijn. Dus voorlopig zegt hij zal Nebukadnezar en zijn zoon en zijn kleinzoon dienstbaar zijn. Drie generaties. Tot de tijd ook voor zijn land van Nebukadnezar komt en ook dat door machtige volkeren aan de grote koningen dienstbaar gemaakt zal worden. Dus hij zegt tegen al die landen je gaat dienstbaar worden aan Nebukadnezar. Zolang tot hij zelf dienstbaar gemaakt gaan worden aan nog grotere volkeren. Er zit weinig heil in die boodschap, vindt hij ook niet? Als je een boodschap hebt voor de volkeren, daar hebben we andere ideeën over. Hè? Maar er gaat hier wat hards gebeuren hoor. Hij zegt, het volk en het koninkrijk nu, dat hem, Nebukadnezar, de koning van Babel, niet zal willen dienstbaar zijn. Ik heb het over de volkeren rondom Israël, hè? nog niet eens over Israël. Over de volken rondom Israël, die aan Nebukadnezar dienstbaar zullen zijn. Nou zegt hij, die niet zal willen dienstbaar zijn en zijn hals niet zal willen voegen onder dat juk van de koning van Babel. Over dat volk zal ik bezoeking doen met het zwaard, met de honger, met de pest, luidt het woord van Yahweh. Tot ik door de honger, de pest en het zwaard hen volkomen in zijn macht zal hebben gebracht. Hier is geen ontkomen aan. Krijg je een boodschap van de God van Israël. Omdat je gezanten op visite zijn bij de koning van Israël. Daar zorgt de profeet dan voor, hè, voor zijn boodschap. Nou, gaat hij verder. En tot Zedekia, de koning van Juda, heb ik op geheel dezelfde wijze gesproken. Dus hij heeft de boodschap voor de volkeren en hij heeft de boodschap voor jou, koning van Israël, Zedekia. Al dus gesproken, voegt uw hals onder het juk van de koning van Babel, zegt dit tegen de koning nou van Israël. Blijf hem en zijn volk dienstbaar en behoud het leven. Dit vind ik een wonderlijke uitspraak. Hoe vaak worden wij gewezen, blijf maar onder het juk van de goddelozen. Blijf er maar, blijf er maar en behoud dan zo je leven. Vind je dat niet een beetje krom? Dat staat er wel. Blijf naar nou maar wonen in Nederland. ...onder dat juk van het Oranjehuis... ...of onder het juk van het Duitse huis... ...of van het juk van weet ik veel wat... Ja? ...blijf er nou rustig onder leven... ...en behoud het leven. Dus het kan zijn dat je dus in een land moet wonen... ...en kijk maar naar het volk van Israël... ...wat helemaal verstrooid is geweest wereldwijd... ...hoe het is vervolgd geweest in Duitsland... ...in de oorlog... ...wat ermee is gebeurd... ...het is absurd als je daarover nadenkt... ...maar toch gebeurt hier iets in Babel... ...dat volk is vanwege hun goddeloos gedrag uit Israël geworpen, een deel en dat woont in Babel... en er is nog een heel deel wat nog in Jeruzalem woont. En er is een probleem, want die koning in Babel... die heeft een heleboel van de tempelschatten meegenomen. Goud en zilver en meegenomen naar Babel. Maar nog niet alles. En daar gaat namelijk ook nog de strijd over. Nou zegt hij, voeg uw halzen onder het juk van de koning van Babel... blijft hem en zijn volk dienstbaar... ...en behoud het leven. Waarom zou je sterven, gij en uw volk... ...door het zwaard, de honger en de pest... ...van wie komt die zwaard, honger en pest ook weer? Die komt van Yahweh hoor. Ook al vallen ze onder het zwaard van Nebukadnezar... ...dan komt dat zwaard van Nebukadnezar van God. Gelijk Yahweh gezegd heeft van het volk... ...dat de koning van Babel niet zal willen dienen, Israël. Onderwerp je maar... Wat uitgevoerd is blijft in Babel zitten, wat nog in Jeruzalem woont blijft in Jeruzalem wonen. Houd het nou zoals het is, dan spaar je je leven. De andere kant van de boodschap is, als je dat niet doet, gaat het ten koste van je leven. Dan zal uiteindelijk het zwaard komen, de honger en de pest, en die komen uit de hand van vader Yahweh. Het is niet echt vrede in dat land hè, met vader, want vader had er echt goed... Ja de beuk ingegooid met het volk, omdat het zo intens goddeloos leefde, Israël. Hij gaat nog verder, niet alleen tot het volk van Israël, nee, zegt hij ook tot de priesters, het gehele volk heb ik gesproken. Zo zegt Yahweh, geeft geen gehoor aan de woorden der profeten die u profeteren. Het blijkt dus dat er in Israël profeten zijn, die hebben een andere boodschap als Jeremia. En hij is de gekende profeet van God. Wat Jeremia spreekt, komt uit. Want hij kent een profeet. Er zijn dus andere profeten die zeggen maar... geloof in Jezus, dan ben je gered. Halleluja, prijs de Heer, de wet is weggedaan. Zo'n uitspraak in Israël, onmogelijk. Als er een profeet, meen profeten zijn in Israël en hij verkondigt iets nieuws... En hij verkondigt wonderen en tekenen. En de wonderen en tekenen komen. Kent u de uitspraak nog? Maar hij zal afval verkondigen van Torah. Wat moet je met zo'n spreker doen? De eerste het beste steen op zoek en gaan gooien. Tot hij niet meer opstaat. Dat doen we in Nederland dus niet, hè? Maar dat is duidelijk. Als je dus luistert hoe God daarmee omgaat... dan zeg je, oh, oh, oh, hoe is het mogelijk dat wij al vanaf Rome... De zondag vieren, de kerstfeestjes vieren en al die andere dingen meer... en alles wat met Yahweh te maken heeft, overboord gegooid hadden. De priesters, het hele volk, zo zegt Yahweh... geef geen gehoor aan de woorden der profeten die u profeteren. En wat hebben die profeten geprofeteerd? Zie, het vaatwerk van het huis van Yahweh zal uit Babel teruggewacht worden... nu, met spoed... In de naam van Jezus, zeggen ze dan. He? Kent u ze? Ze spreken nog met geweld en ze spreken met geloof en ze zijn bloedserieus. Je hebt even een tijdje nodig om de, om de val te zien. En dan zeg je, zo werkt het niet. Maar het gebeurde in Israël ook. Er waren dus profeten die profeteerden. Het vaatwerk uit het huis van Jaweh dus wat weggevoerd was naar Babel, zal uit Babel teruggeword worden, nu en met spoed. Wat zegt Jeremia? Leugen profiteren ze u. Weet u nog hoe lang ze in Babel moesten blijven? Amen, zie je wel, we weten het wel. En dan zit er zo'n grappenmaker tussen, die zegt, binnen twee jaar is dat gebeurd. Dat gaat hij dadelijk vertellen. Hij zegt, binnen twee jaar. Hij zegt, geef nou geen gehoor, blijf bij de koning van Babel dienstbaar. Dan zult gij het leven behouden, voor de tweede keer. Waarom zou deze stad een puinhoop worden? Dat betekent niet luisteren, dan wordt je stad een puinhoop. Dat is nog eens dreigende taal van de voorganger. Het was een mannetje hoor, die Jeremia. Uh, die het gebeurde in datzelfde jaar, broeder en zuster, in het begin van de regering van Sedekia, daar zitten we nog steeds aan. die koning is van Juda, die goddeloze koning. In het vierde jaar in de. Vijfde maand, af. Heb je we hem weer. Dus het gaat weer gebeuren in de maand, af. Dat de profeet Gananya, de zoon van Azur uit Gibeon, in het huis van Jaweh in tegenwoordigheid van de priesters, en het gehele volk tot mij zeide, tot Jeremia. Dus er komt een profeet Gananya, en die heeft wat te vertellen. Een profeet tegen de priesters, tegen Jeremia en tegen het hele volk. Dus het is een man met een behoorlijk grote mond, want het hele volk kan hem horen. Die Ganaja die zegt, zo zegt bij de Heerscharen, de God van Israël. Ik heb het juk van de koning van Babel verbroken. Kent u ze? In de naam van Jezus. In de naam van, noem maar op. Ik heb het juk van de koning van Babel, van Nebukadnezar, verbroken. En hij zegt, dat heeft de God van Israël gezegd. Binnen nog twee jaar breng ik, dat is Yahweh dan, volgens die valse profeet... naar deze plaats terug, al het vaatwerk van het huis van Yahweh. Hij zegt, alles wat uitgevoerd is, binnen twee jaar breng ik het terug in de tempel. Nou, als je dan weet dat daar natuurlijk heel wat Israëliërs wonen, heel wat Joden... jongens, binnen twee jaar is al die ellende over. Dan komen alle dingen die ze meegenomen hebben weer terug. Ja, zegt hij, ook Jegonja, de zoon van Jojakim de koning van de Juda, dus zijn prinsenzoon hier. En al de ballingen van Juda, die naar Babel gegaan zijn, breng ik, Yahweh, volgens de valse profeet, naar deze plaats terug, luidt het woord van Yahweh. Want ik zal het juk van de koning van Babel verbreken. Word je daar niet blij van? Als je weet dat half Israël eruit gevoerd is, dat er vele doden en gewonden zijn, en tot er dan nog gezegd wordt, ze komen daar allemaal terug. Echt waar, God zegt het. Ze komen terug. Herken je jezelf er ook een beetje in? Dat we gewoon met, met, met onszelf met dezelfde soorten beslissingen zitten? We hebben er ook allerlei manieren in ons leven waarin we tot verleiding gebracht worden. Sommige mensen met gezag spreken woorden, gezaghebbend. En je volgt. Maar je volgt alleen maar omdat je geen kennis hebt van Torah. En ze zeggen ook nog, die Torah is weg. We hebben het Nieuwe Testament, Nieuw Verbond. Maar als je dat niet meer linkt aan wat er staat in het Verbond kun je er alles van maken wat ze er maar van maken hebben. Toen nam de profeet Genanja het nuk, juk van de hals van de profeet Jeremia en die brak het. Je weet, hij liep met dat houten juk op zijn nek, want hij wilde wat vertellen. En die Genanja die pakt het van zijn schouder af en die breekt zo dat juk midden. Genaja die zei in tegenwoordigheid van het gehele volk, het is een enorme presentatie. Zo zegt Jaweh: even zo zal ik het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, binnen twee jaar, komt hij weer voor de tweede keer, van de hals van alle volkeren verbreken. Doch de profeet Jeremia ging zijn zweegs. Dat is een, hè? Ik denk, ach, ach, ach, ach. Hij had natuurlijk een hele andere boodschap van Abbejawe gehad. En die had hij al lang tegen de priesters gezegd. En er komt een zo'n mannetje. Hè? Die komt dat vertellen. Dus Jeremia die draait zijn en zegt: ach, ach, ach, ach. En dan loopt hij weg. Maar hij kon niet ver weglopen, want dat laat vader niet toe. Hè? Het woord van Yahweh echter kwam tot Jeremia. nadat de profeet Ganania dat juk van zijn hals van de profeet Jeremia gebroken had. Hij zegt: ga he, zegt hij. ga dan naar Genanja. Zo zegt Yahweh: een houten juk hebt gij, dat is Ganania. Gebroken. En in de plaats daarvan maakt gij, Gananya, u een ijzeren juk. Dus omdat hij verbreekt, maakt hij door dat verbreken een ijzeren juk. Vader versterkt het gewoon. Want zo zegt Yahweh de Heerscharen, de God van Israël. Nou komt de God van Israël te spreken door Jeremia... Een ijzeren juk heb ik, ja, weer op je hals van al deze volken gelegd, om Nebukadnessar, de koning van Babel, dienstbaar te zijn. Hij zegt: ik heb dat juk op al die volken gelegd en op Israël. Zij zullen hem dienstbaar zijn. Ja, zelfs de dieren van het veld, ik heb ze aan hem gegeven. Is ook wel duidelijk. Als later die koning van Babel het een beetje te bond gaat maken tegen Vader, weet u nog wat er dan gebeurt? hoe gaat hij gras eten, wordt hij zelf een beest dus al de dieren van een geldveld zijn hem dus wel behoorlijk gegund hè? hij wordt er zelfs gelijk aan als hij goddeloos gaat handelen, willens en wetens daarom zo zegt Jabe, zie, si, ik zend u weg van de aardbodem nog dit jaar ben je een lijk ik ben blij dat we zo niet meer profiteren onder elkaar hè? stel je voor dat je in Rome in het Vaticaan staat, hier hoort die paus brallen en je zegt, ja zo spreekt de heer niet, dit jaar ben je nog een lijk. Want die man die heeft wat onzin gebracht. dat hele pausdom. Het hele christendom zit daar aan vast. En wij zeggen allemaal met respect, we zijn kinderen van God, het hele christendom. Maar als je het hele christendom toetst aan Torah en profeten, hebben we niets met God te maken. Klinkt een beetje hard hè? We zijn zelf ook allemaal christenen. Zijn onze vaders en moeders verloren gegaan? Echt niet waar, gaat het niet om. Maar als we het christendom bekijken, is het een zootje wat volledig afwijkt van Torah. En wij zijn zulke trotse christenen geweest. Het was heel moeilijk om ons terug te brengen naar Torah. Sommigen was het ontzettend mooi. Die gingen zo om. Want ze zagen ineens de waarheid. En als je de waarheid ziet, is het heerlijk om te volgen. Anderen hebben er veel meer moeite mee... Naarmate dat je traditioneler bent geweest, ja, schijnt het wel eens moeilijker te zijn. Maar lieve mensen, het christendom is een ramp. Met alle liefde voor onze ouders en voorouders en alles wat erbij hoort. We zullen ze nooit lelijk bejegenen. We hebben een boodschap voor de christelijke wereld. Nog dit jaar ben je een lijk, zegt hij tegen die profeet. Omdat je afval van Yahweh hebt gepredikt. Kun je het voorstellen wat er gebeurt in pausdom? Het pausdom wordt op een lijk verklaard. Maar denk erom ook de hele hervorming, reformatie, pinkst en Charismatisch wat erbij hoort. Want ze wijken volkomen af van Torah en profeten. Ze houden geen feest van de Heer in ere. Ze hebben voor alles een ander feestje. En God kent die feesten niet. Echt niet waar. Ze zullen later voor de Heer komen en zeggen... Ja, Heer, hebben we nu naam niet geprofiteerd? feest heeft kerstfeest gevierd. En dan zegt hij, ken je niet? Je wetteloze. Jij die zonder Torah bent... De profeet Genaja die stierf ook nog in dat jaar, in de zevende maand. Dus let op je woorden, tot je nooit een moeder of wie dan ook vervloekt. 2 kronieken, 20 vers 20, moet je altijd onthouden die tekst. Nooit meer vergeten, je moet hem herhalen, hele dagen tot hij in je hoofd gebrand zit. Luister naar mij, Juda, jullie inwoners van Jeruzalem. Wij zijn ook inwoners he, van Jeruzalem, of niet? Van Jeruzalem. We hebben toch ook inwoning gekregen in de stad van Vrede? We, hebben, we zijn toch medeburgers en huisgenoten gods? We zijn levende stenen die gebouwd worden tot een levende tempel. Echt waar. Ook al zitten we in al Al-Blasedam. We zijn de tempel van vader. We moeten het ons realiseren dat hij in ons woont. Hij woont in zijn tempel. Luister inwoners van Jeruzalem, de Alblasserdam. Gelooft in Yahweh uw God. En gij zult bevestigd worden. Iets bevestigen dat is iets vastzetten. Gelooft in zijn profeten en je zal voorspoedig zijn. Als er één voorspoedprediking is, is het dit. Maar dan moet je dus wel gaan luisteren naar wat Jan je God zegt. En weet je wat zo leuk is? Er staat in de Bijbel gewoon JHWH. Alleen we hebben er al onze vertalers en door het jodendom hebben we geleerd daar heren van te maken. En soms staat er heren, heren. Er staat er Adonai, Yahweh. Eigenlijk moeten we het gewoon zeggen. Je zal mijn naam bekendmaken aan mijn volk. Elke keer opnieuw. Met alle respect voor onze broeder Jodes. Als we het over Hashem hebben. Ik begrijp dat ze het hebben over Yahweh. En dat ze met alle respect die naam willen uitspreken. Om niet de naam van Yahweh uit te spreken en te zondigen. Maar dat is niet waar. Hè? Je moet de naam van Yahweh uitspreken. Met alle respect en alle eer betonen. En zij die de naam des heren uitspreken, zien af van alle ongerechtigheid. Kap met de zonde en noem anders de naam niet. Maar als je gezegd hebt, ik ben gekapt met de zonde, ik ben rein door het bloed van Yeshua, ik heb een relatie met vader, spreek vrijmoedig over de naam van God. Maar misbruik die naam niet. Lieve mensen, geloof in Yahweh, uw God. Als u zegt, ik geloof in God. Er zijn zoveel goden, dan moet je op zijn minst uitleggen wie is dan je God. Dan zeg je nou, er is maar één God, dat is Yahweh. Hij is de enige waarachtige God en buiten hem is er geen God. Alle andere goden zijn afgoden. Geloof in Yahweh, uw God. En dan zul je dus bevestigd worden. Geloof in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Het echte leven ligt dan voor u. Zelfs door de dood heen. Tot slot. Ik denk, laat ik toch stoppen met wat Johannes, de Yeshua gezegd hebben. Indien, zegt hij in Johannes 5, 46, want indien gij Mozes geloofde, zegt hij tegen Israël, zoudt gij ook mij, Yeshua, geloven? Want Hij, dat is Mozes, heeft van mij, Yeshua, geschreven. Hoe kan je ooit zeggen: Ik geloof in Yeshua, de wet is weg. Dan zeggen ze, in het Nieuwe Testament staat er helemaal niks over. Nou, het staat er vol mee. Je moet alleen die uitspraken gaan begrijpen. Het Nieuwe Testament zegt heel duidelijk, Yeshua, indien je nou in Mozes had geloofd, hij zou ook in mij geloven. Want Mozes, hij heeft van mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, nee, we doen ze weg, Nee, we hoef je niet in te geloven ook, hoe zult gij dan mijn woorden geloven? Echt waar, lieve mensen, wij weten het met elkaar. Je kan Torah niet overboord gooien, maar we zijn wel zo groot geworden. Indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zou je mijn woorden geloven? Je kan wel zeggen, ik geloof in Jezus. Amen, ik geloof in Jezus. Maar als dat niet als navolging heeft dat je je gaat houden aan de geboden van God, is je geloof in Jezus niets waard. Want we zullen naar de wet geoordeeld worden. En we zullen alleen maar op grond van het offer van Yeshua, die een volkomen zonderloos leven leidde, volkomen in overeenstemming met Torah, moeten we gereinigd zijn en gerechtvaardigd zijn. Vindt u het fijn om het zo te horen? Indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Amen? Amen. Mogen de Heer u zegenen, broeder en zusters tot we zullen beseffen, iedere dag opnieuw, een vreugde om in de wegen van onze Yahweh te wandelen. En gewoon binnen de kaders van zijn Torah. Amen.